is vorige week vrijdagavond begonnen met de eerste Sabbat van de Loofhuttefeest. Dan is Sabbat de eerste dag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag is de zevende dag van het Loofhuttefeest. En aan het einde van die zevende dag begint de achtste dag. Dat was gisteravond. En vandaag is het dus de achtste dag. Want de ene Sabbat is één en is de volgende Sabbat acht. Dus het is vandaag de achtste dag. Omdat het de achtste dag is en daarmee de de joden, die hebben dat altijd Simgat Torah genoemd... dan gaan zij in die dag met de Torah-rollen dansen. En dan gaan ze door de zaal heen. De mensen die kussen die Torah, dat hoeft van mij allemaal niet. Ik doe het ook niet, maar dat is nergens een vraag. Maar het geeft wel weer hoeveel lief die je hebt voor die Torah-rol... en voor dat woord van de evige wat erin staat. Dus als we dadelijk klaar zijn met de dienst... dan gaan we nog twee mooie dansliederen spelen... en dan gaan we gewoon allemaal naar voren toe. Wie van u heeft er een bijbel? Ja, als je hem niet hebt is het jammer, maar dan kom je maar boven met je hand en zeg hier heb ik normaal mijn Bijbel niet vast. Maar dan gaan we dus dansen met de Bijbel. Niet alleen maar met de Torah, maar met de hele Bijbel. Dus dan gaan we lekker springen en dansen met elkaar voor het aangezicht van de Heer onze vreugde over de wet uiten. Vindt u dat vervelend? Als je je eigen dan schaamt, hoef je je vandaag niet te schamen, dan mag je schaamteloos dansen. Vindt u dat leuk? Ik hoor nog geen armen roepen, maar dat gaan we het eigenlijk echt doen. Ja, en als je niet meedoet, dan pakken we je arm en dan gaan we een beetje draaien. Want het is vandaag, broeders en zuster, het feest van de achtste dag. En het is heel toevallig, omdat het nou ook weer Sabbat is. Want normaal is het zo, of op maandag, of op een dinsdag. Of het is een donderdag en een donderdag, begin en eind van, van dat feest van Lofette. Alleen dit jaar komt het ook nog eens een keer uit op onze Sabbat. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Ik geloof dat het een beetje één keer in de tien jaar maar gebeurt. Tot dan het Lofutte Sabbat ook nog op de wekelijkse Sabbat vallen. Dus we hebben gewoon dubbel feest. Goed. We hebben al gezien dat de, de, de Joden eigenlijk altijd Torah lezen. Niet alleen omdat het Joden zijn, maar het staat gewoon in de Torah. In die lofhuttedagen dagen lezen ze Torah. Je kan dus op de achtste dag niet anders zeggen. Laten we eens over Torah gaan preken. De basis van ons leven. Torah is zijn gewoon de boeken van Mozes. En binnen dat Torah is ons het verbond gegeven. Amen. God die heeft een verbond gemaakt. Als je dus in je leven alleen maar zegt... Ja, ik aanvaard Yeshua. Hij is mijn Heer. Wat heeft Hij dan voor je gedaan? Ja, omdat wij de wet hebben overtreden. Moest Hij voor ons sterven. Maar we zeggen, dus we aanvaarden Yeshua. Maar die verbond van God... Want in dat verbond staat precies hoe we het wil hebben met ons omdat er nou aan dat verbond is overtreden door Israël, stond er in dat verbond de oplossing voor die Messias die komen zou, die voor hun fouten zou betalen. Dus wij willen als christenen wel dat Jezus of Yeshua aanvaarden. En dan kijken we naar dat verbond en zeggen, nou ja, maar dat verbond is weg. Nee, hij is juist deel van dat verbond met Israël. Als je nou door Yeshua heen met Israël verbonden bent, met dat verbond, daarom vieren we de feesten van het verbond. Alleen het is wennen. Had u er een paar jaar geleden gevoel bij, bij loofhuttefeest? Had u gevoel bij bezuinendag? Ja, bezuinendag. Je had helemaal geen gevoel. Maar naarmate dat je het gaat vieren, daarom zegt de Heer... ...Sma Israël, je moet het horen en doen. Dus door het doen van deze dingen krijgen we elk jaar meer geur en smaak... ...in ons doen en laten naar de wil van Yahweh. Nou, daar gaat dan een beetje de prediking over, over het verbond... Dus het wordt geen saaie preek, het wordt gewoon. Hoe spreekt God over het verbond? Hoe is het nou met Israël gegaan, weten we allemaal. En uiteindelijk, als het helemaal fout is gegaan, ze hebben alles weggedaan net als de christenen. Snap je het? De christenen volgen dezelfde weg als Israël. Uiteindelijk doen ze al Gods geboden weg. En dan komt er een profeet. En profeten komen er alleen maar als het volk zondigt. Als het helemaal de weg kwijt is, ze kennen niet eens meer de Torah en ze dienen de afgoden. Dat wat de wereld ervoor in de plaats stelt. Nou, daar gaat Jeremia tegen optreden. Maar hij vertolkt de woorden van Yahweh. Hij is hartstikke liefdevol, want het volk moet terug. Maar het is zo ver afgegleden, dat uiteindelijk gooit hij ze eruit. Zo erg is het. Maar er komt ook weer een dag dat hij ze terug had. Dus we gaan een paar dingen spreken, omdat het nou de achtste dag is. Het is geen loofhuttefeest meer. Dus we hadden ook de loofhut moeten afbreken. Normaal is hij ook weg, maar vandaag mag je hem zien voor degenen die hem nog niet gezien hebben. Het is dus de achtste dag en we kijken uit naar de eeuwigheid. Als we over de feesten van Jahwe spreken, kun je niet anders dan beginnen met Leviticus 23. Hoeveel feesten staan er in het hele hoofdstuk Leviticus 23? Hoeveel? Iemand zegt zeven, iemand biedt meer? Acht? Het begint gewoon met de wekelijkse Sabbat. Hij zegt dat ze elke week doen, maar wekelijkse Sabbat. En dan begint hij opnieuw, de feesttijden des Heren zijn... en dan gaat hij met Pascha, pesach... en dan gaat hij dus de zeven feesten noemen. Dus in heel Leviticus 23 staan acht feesten. Eentje is het wekelijkse feest... en die andere zijn jaarfeesten... Wat staat er in Leviticus? Tot wie spreekt vader Yahweh ja, door de mond van Mozes? Hij spreekt tot de kinderen van? Israël. Op de vijftiende dag van de zevende maand begint Loofhuttefeest. De vijftiende Tisri. Wanneer was dat? Afgelopen sabbat, vorige sabbat. Met volle maan. we hebben daarnaast staan kijken. Schitterend. Afgelopen zaterdag was het dus de vijftiende Tisri. Vandaag is het de? 22e, hij. Mooi, hè? Hebben we dus zeven dagen Loofhuttefeest... achter de hand. En is het 22e wordt de achtste dag. Loofhuttefeest... voor wie vieren het? Voor jaren. En we doen het zeven dagen lang. Nou, dat is een gewenningsproces. We hebben er geen gevoel bij. Maar je zou elke dag iets moeten doen... omdat het Loofhuttefeest is. Daar gaan we volgend jaar verder over nadenken. Hij zegt op die eerste dag... zal er een heilige samenkomst zijn... En niet werken. We hebben dat vorige week sabbat gedaan. Een heilige samenkomst. Alleen toen was het op sabbat. Volgend jaar misschien op woensdag of op dinsdag. Dan nemen we gewoon een vrije dag. Want het is een sabbat van... Voor Yahweh. He? Zeven dagen zult geen Jahwe een vuuroffer brengen. Ik heb u vorige week gezegd wat een vuuroffer is. Wat komt ook weer als een aangename reuk voor het aangezicht van vader? Dat gebeden van de Heilige, zijn lofzegging, zijn dankzegging over het offer van Yeshua, ja, dat zijn vuuroffers voor de Heer. Dat is niet omdat je je zonde loopt te beleiden en dat je loopt te offer voor je zonde. Nee, dat is een brandoffer. Maar een vuuroffer, dat ontsteek je en dan werp je op het altaar poeder, meel. En dat, dat gaat dan in. Je uh... nee, mag wie ook maar ook zien, dat is dan in het, bij het Heilige der Heiligen. Daarvoor wordt wie ook geofferd. Het zijn gewoon reukoffers, maar het zijn vuuroffers. Dat is een reukoffer in de tempel. Maar buiten op het altaar is een vuuroffer. Het zijn eigenlijk ja, onze, onze heerlijkheid die we aan de Heer geven. Dus elke dag opstaan en de Heer een vuuroffer brengen. Het vuurig van geest. Op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben vandaag. We hadden hem al vanwege Sabbat. Maar het is ook nog eens een keertje de achtste dag. En ja, weer een vuuroffer brengen. Het is een feest staat er als nadruk bij. Het is een... Feest, dat moet je in je gedachten gaan printen. We gaan niet werken, geen slaafse arbeid doen. Waar nou weet ik onder ons zijn geen slaven, maar voor onze baas stoppen we met werken. We zeggen tegen de baas: we hebben recht op onze heilige dagen. Het is zelfs in de Nederlandse wet verankerd dat we onze feestdagen vrij mogen hebben. Vindt u dat mooi? Nederland erkent het dat er feestdagen zijn. En zelfs de moslims krijgen een feestdag op, suiker, op suikerfeest. Laat staan dat wij geen, uh, geen, uh, geen vrij zouden nemen op de fijne dagen van de Heer. We gaan naar Jeremia toe. Want het volk van Israël heeft Gods verbond gekregen op Sinei. En het is een verbond. Wij hebben geleerd wet. Maar het is een verbond. Wat samengevat is in tien woorden. Maar wat uitgeweid wordt door de hele Torah. Hoe daarmee om te gaan. Begrijpt u het? Het is niet wet. Het is een verbond. En God zegt gewoon, als de mens daarna leeft, zegt hij, dan ga ik hem zegenen. Wie van u moet de wet houden? Dat is echt niet waar. Je bent volkomen vrij. God heeft je geschapen met een mogelijkheid om te kiezen. Het woord dat van Yahweh tot Jeremia kwam. In de meest ernstigste tijd van Israël. Ze waren helemaal hopeloos, goddeloos en van God verlaten. En God die hebt het niet meer zien zitten met dat restant. Het woord van Yahweh tot Jeremia. Hoor de woorden van dit verbond. Dus vader Yahweh gaat woorden van het verbond spreken tegen Jeremia. Zo zegt Yahweh de God van Israël. Is die onze God? Gewoon ja zeggen. Onze God. Wij zijn deel met Israël. Jahwe is de God van Israël. Hij is onze God. Vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond. Dat is heftig. Vervloekt is de man die niet hoort, schma, naar dit verbond. De woorden van dit verbond. Dat ik aan uw vaderen geboden heb met de woorden. Het gaat over woorden. Een verbond wordt gemaakt in woorden. Ik heb ooit tegen mijn vrouw gezegd, ik zal je lief hebben tot de scheidt Voor je zorgen in goede en in kwade tijden. Dan moest ik zweren. En zij heeft het ook gedaan. Het is heerlijk om trouw te zijn tot de scheidt. Je hebt een verbond gemaakt. En dat heb je ook gezegd. Want een verbond moet je onder woorden brengen. Nou, onze vader Yahweh, abba Yahweh, die maakt ook een verbond. Van ons was het tweezijdig. Zo heeft de wet ons geleerd in Nederland. Maar in Israël sluit de man het verbond met zijn vrouw. Het is ook de man die zijn vrouw wegstuurt. En dan geeft hij zijn scheidbrief. Maar de Heer heeft gezegd, alleen bij overspel. Maar wij sluiten samen een verbond in onze Nederlandse wet. Maar voor God sluit de man het verbond. Het gaat erom, de bijbelse wijze die naar het Torah is, de man die maakt het verbond. En het wonderlijk is, onze Vader Jahwe, hij maakt het verbond met Israël. Hij maakt het niet met de wereld. Welke woorden? Spreekt hij nou? Hoor naar mijn stem. Hoor, sma en doet, samenvoeging naar nou, alles wat ik u gebied. Dan zult Gij mij, zegt ja tot een volk zijn en ik ja, u tot een God zijn. Hij zegt gewoon eenzijdig: ik maak een verbond. Het ligt aan Israël of ze dat verbond aangaan of niet. Wat hebben ze op Sinei gezegd? Wij zullen doen. Binnen veertig dagen. Gouden kalf. Stoken. Dansen. En dan gooit Mozes de tabletten kapot. Hij zei, u het verbond verbroken. En daarna kwam hij met nieuwe tabletten. En dan kwam hij met de hele tempeldienst. Joshua. Dus dat tweede keer dat die tafels gemaakt werden kwam Yeshua ook te sprake door de hele tempeldienst. Want alles van de tempel en van de feesten... is Yeshua uitgebeeld in schaduwen. En een schaduw, moet u goed onthouden... is iets van de werkelijkheid. Als u in de zon staat, heb u dan wel eens je schaduw gezien? Simpel, hè? Die schaduw geeft alleen maar weer... een schaduwachtige vorm van hoe jij eruit ziet. Het ligt een beetje hoe je staat, of je dik bent of dun. Hè? Maar het schaduw geeft een soort... Uh, het geeft kenbaar dat er iets staat wat daarop lijkt. Maar de schaduw geeft nog steeds weer dat er een werkelijkheid is. Dus alle feesten van de Heer, al zijn dingen die hij in het verbond heeft gedaan, is een schaduw van de werkelijkheid. Maar alles is Yeshua. Wij zijn zelfs geschapen omwille van Yeshua, om uiteindelijk met hem één groot lichaam te vormen. Hij zegt, hoor naar mijn stem, doe naar alles wat ik je gebied... dan zult ge mijn volk zijn en ik zal je een God zijn. Hier citeert hij Torah. Hij komt gewoon terug op het verbond. Anker heb net een stukje gelezen over het Shema Israël. Dat is gewoon het verbond. Hij zegt, als je dat doet, zegt hij, dan zal ik je God zijn. Dus wil je nou dat God je God is, doe dan wat hij zegt. Dat is het leuke. Wij zijn als kleine gemeenschap bij elkaar... omdat we ons verbinden aan de Torah van Jabber... En daarmee ook zijn Sabbat en zijn feest onderhouden. Mensen die dat zat worden, hoe lang kunnen ze het hier volhouden? Nog geen vijf minuten. Nou, sommigen hebben het een kwartaal of een half jaar. Sommigen zijn nou, ik word een beetje moe van die feesten. En dan gaan ze weg. Dat is jammer, want je kan die mensen ook niet tegenhouden. Het is iets wat je vrijwillig doet. Omdat we dus overeenstemming hebben in onze gedachten en onze geest... doen we de dingen die we doen. U doet het dus nooit omdat Willem het zegt. Amen. Willem is helemaal niks op dat punt, ik ben deel van u allemaal. Eenzelfde broeder, eenzelfde zuster. alleen de ene heeft die talent de andere heeft die. En we moeten dat bij elkaar ontdekken. Dus je krijgt nooit opdracht van Willem om dit te doen. Ik kan je alleen maar zeggen, wat zegt Yahweh? Het is een vreugde om naar het verbond van Yahweh te wandelen. En dan ben je dus niet wetties. Je bent gewoon wettig bezig. Als je hoort tot het koninkrijk van Israël. Het gaat dus om horen en om doen wat Yahweh zegt. Dan zegt hij, zul je mij tot volk zijn, mijn volk zijn. En dan zal ik je God zijn. Mag u rustig invullen en zeggen, dat ga ik dus niet doen. Nou, ja, dat is jammer. Zeg maar. Mag ik dan je God niet zijn? Nee, ik ben mijn eigen God en dan ga je het op zondag doen. Amen. Dus alleen wat de Heer zegt, die geeft de kaders aan van het Koninkrijk van God... Het is een zaligheid om daarin te leven. En hij doet het ergens voor, want hij zegt opdat het redengevende woord. Ik, Jawel, de eed bevestigt die ik aan je vaderen gezworen heb: dat ik een land zou geven overvloeiend van melk en honing. Gelijk ze heden hebben. Heeft Abraham ooit het land bezeten? Hij heeft erin gewoond. Dan komt zijn zoon, Isaac. Ja, hij heeft daar gewoond. En dat komt, hè? dat gaat door. Daar komen die twaalf stammen. Ze hebben erin gewoond, maar altijd met oorlog. Hadden ze nou gedaan wat vader Jaber had gezegd, hadden ze vrede gehad, langs alle kanten. De tijd van Salomo laat nog het mooiste zien, hoe God het eigenlijk wil. Maar Israël heeft het verbruikt, maar ook de christenen hebben het verbruikt. Maar hier gaat het om. Opdat ik de eed bevestig. Hebben wij hier gewonnen in Nederland? Echt niet waar, maar we leven in Nederland alsof het het land van God is. Alleen we doen het binnen de kaders van het verbond van God. Daarom vieren we de sabbat, terwijl de anderen het anders doen. Daarom vieren de feesten, de anderen doen het anders. Wij leven in het koninkrijk van God, maar we leven, zeg ik wel eens, met onze hoofd in de wolken en met zijn voeten hier op aarde. Wij staan toevallig in Amsterdam, maar anderen doen dat in een andere stad. Maar we staan met onze hoofd, met onze geest, vlak bij onze vader. Want wat hij denkt, dat willen wij denken. En wat hij spreekt, dat willen wij spreken. En zoals hij handelt, willen wij handelen. Zo bent u volkomen één met uw schepper. Leuk is dat, hè? Yeshua was volkomen één met zijn vader. En wij zullen volkomen één zijn met Yeshua en de vader. Eén verbondsvolk en leven naar wat de Heer heeft gezet. Hij zegt, opdat ik de eed bevestig. Deze wereld gaat voorbij, lieve mensen. Al sterven we morgen. Hij haalt ons uit het graf om ons op te wekken. De heer tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen we weer met hem landen op Jeruzalem. En dan gaat tussen de grote rivieren. Komt het koninkrijk van God. En dan zullen we duizend jaar met hem heersen over de hele aarde. Want de wet zal uitgaan van Jeruzalem en het gebod van God. Vindt u het mooi? Het is heerlijk om zo te leven. Dat is echt shalom op aarde. Om naar de wegen van God te wandelen. Je zou wensen dat iedereen vol shalom van God wilde leven. Toen antwoordde Jeremia en die zegt toen hij dit hoorde... Amen, Yahweh. Zou je het ook willen zeggen? Hij belooft iets en hij zegt gewoon... Ik zal mijn eed aan je bevestigen. Al sterf ik vandaag. Hij zal me opwekken en zijn eed bevestigen. Dat doet hij met Gods kinderen. Dan moet je dus deel hebben aan het Koninkrijk van God. Toen antwoordt Jeremia en die zegt... Amen, zegt die Yahweh. Ja, natuurlijk, dat wil hij wel gaan vertellen aan het volk. Maar dat volk is helemaal in een diepe afgoderij. Net zo'n klein volkje als we zijn tussen onze medebroeders, zusters, christenen om ons heen... ...liep Jeremia met een heel klein volkje. Hij die zegt zelfs, er is helemaal niemand meer overgebleven hier. Nou, zegt hij, er zijn er nog 7000. Die moesten dus in hun wereld de woorden van God gaan verkondigen. Daarop zegt Yahweh tegen Jeremia... Predik nou al de woorden in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Spreek met je broeders en zusters christenen, doet daarbij ook nog de heidenen, maar in de eerste plaats broeders en zusters in Christus, want die zoeken de Heer al te volgen. Alleen op een hoop plaatsen zijn ze misleid. Spreek met je broeders en zusters in Christus. En dan zegt hij: hoor de woorden van dit verbond en doet ze. Want nadrukkelijk heb ik je vader betuigd ten dagen dat ik hen uit Egypte voerde... tot op deze dag vroeg en laat, hoor naar mijn stem. Vindt u niet mooi? Dit gaat door, hè? Dus je gaat vandaag veel horen, want we zullen ook de vreugde er maar uit moeten putten... om in die weg te wandelen en voor Gods aangezicht te kunnen zingen en dansen. Maar Israël, zij hoorden niet. Zij neigden ook hun oor niet... Dus bracht ik over hen al de woorden van dit verbond. dat ik geboden had te houden. maar ze hebben het niet gehouden. Welke woorden van dat verbond brengt hij? Als ik een huwelijk heb. dan is dat een huwelijk van trouw. Dat is niet alleen maar ja, lief, ik zou je trouw zijn. Maar als je dus niet trouw bent. dan gaat ook de vloek die aan dat verbond verbonden zit. en zeg Ik ga weer je scheiden. Ik stuur je terug naar je moeder en naar je vader. Ja, dat klinkt niet zo leuk natuurlijk, hè? Maar dat hele overspel is natuurlijk niet leuk. Dat is verschrikkelijk. Probeer het maar in zo simpel iets te zien. Dat kunnen we aan ons eigen vlees voelen. Dat volk hoorde niet, want God had een verbond met subsidie gemaakt. Hij zei, ik stel me garant, jullie zullen een overvloedig leven hebben. Ik hou je vijanden van je weg. En je gaat naar die vijand toe en je hebt gemeenschap met hem. Ja, het is een knappe vent of een knappe vrouw. Dat zijn de afgoden, die lijken mooi... Maar, zegt hij, ik moest over hun volgens het verbond de vloed brengen. Dat betekent het land uitgegooid worden, zoals voor hun de kananieten eruit gegooid waren. Die zijn van hun vuiligheid eruit geschopt. En de Heere God die gaf zijn volk dat land met alle rijkdommen. Maar hij had zo gewaarschuwd: als je hetzelfde gaat doen als die kananieten, dan schopt hij ze op dezelfde manier eruit. Want dat land, dat spuug je uit. Dat land is geschapen, omdat er rechtvaardige mensen op zouden leven. Zo zegt Yahweh, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Wie van ons vertrouwt op mensen? Ja, Nou durf je niet meer. Maar hij heeft het altijd al gezegd. Wie van ons vertrouwt er nou op mensen? Je vertrouwt op een mens als er een hele mooie dominee komt. Zwart pak streepjesbroek. En je zegt hij zult de zondag helen gaan. We gaan de zondag gaan. Maar ik heb het dertig jaar gedaan. En ik had ontzag voor die mannen. Later is dat helemaal weggevloeid. Ik heb nog wel respect voor mensen. Ook voor gereformeerden. En ook voor pinkste mensen. Maar ik zal niet meer doen zoals die mensen me vertellen. Ik ben geleerd om terug te gaan naar de Torah zoals Jahweet zegt. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn armstad, Dat is dus die mens. Wiens hart van Yahweh afwijkt. Je wijkt af van vader Yahweh als je iets anders doet of toevoegt aan de dienst waarvan hij zegt zou je niet doen. Dus als we het over het verbond hebben... wij hebben een verbond met vader. Ik heb een verbond met Anna. En wij zijn elkaar trouw. We geven elkaar alle liefde en zorg. Ja? Zij geeft mij te eten, ik geef haar geld. <lacht> Moet u goed luisteren, lieve mensen. Het gaat om het leren. Vervloekt is die man. Dat is hard vervloeken. Dat is afsnijden van het leven. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen die niet eens merkt dat er iets goeds komt, maar staat in dorre orde in de woestijn... in een zoutachtig, onbewoond land. Zo is iemand die op een mens vertrouwt. Je zal op Jawe moeten vertrouwen. Velen van ons zijn bedrogen in het leven... en dan sta je echt als een doorstruik Op een zandvlakte. Er is geen vreugde, er is geen leven. Maar gezegend is de man die op Jawe vertrouwt op zijn woord, wiens betrouwen? In Jaabe is. Hij toch zal zijn als een boom, en dit is heerlijk. Hij zou een lied over kunnen schrijven. Als een boom aan water geplant, zijn wortels, al staat hij op gek gebied, gaan helemaal naar een rivier of naar een onderaardse rivier. Hij slaat zijn wortels uit naar de beek. Hij merkt niet eens als de hitte komt, want hij staat er te zuigen uit het water. Ja? Midden in de woestijn. Welks loof groen blijft. En die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vruchten dragen. Heb je wel eens een tijd van armoede gehad, dat je zonder centen zat of tot het niet lukt. En dan toch vrolijk blijven, dan ben je een soort groene boom. Er is een belofte in de Bijbel die zegt over ons. Zelfs als we oude mannen en oude vrouwen zijn, zullen we nog groen en fris zijn. Zo is het gewoon. Dat hebt de Heer gezegd. Vindt u het leuk om de Torah te lezen? En de profeet... Profeeten zijn geen enge mannen. Ze zijn alleen maar nodig als het volk van God afwijkt. Dan zegt hij, kijk dat zegt de Heer. Alleen op het moment dat een profeet zegt, kijk zo spreekt de Heer. Die profeet kom je niet slaan. Die komt zeggen, zo spreekt de Heer. Alleen zodra een profeet zegt, zo spreekt de Heer. Richt je naar het Torah. Dan zoeken de mensen al de straat op te breken om stenen te gooien. Een profeet trekt gewoon stenen aan. Zo werkt het in de mens. Probeer aan je broeders en zusters iets te vertellen waar wij zo gelukkig mee zijn. En je krijgt stenen naar je hoofd van je bent wettig, je bent niet goed, je verleidt de mensen. Daar moet je even aan wennen. Maar een profeet went eraan, dus u moet veel praten. Ja, we, alle die u verlaten zullen beschaamd worden, wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Omdat zij de bron van levend water, ja, we verlieten. Dus als je een andere weg wil wandelen als ja, we zegt. dat dus je denkt, ach, dat kan best wel dat anders gezeur. Dan laat hij je gewoon gaan. Maar zegt hij, ze zullen beschaamd worden. En zeker als je ja erkent. Want de mensen in de wereld worden ook 80 en 90 jaar oud. Ze doen alles wat God verboden heeft. roken, drinken, al die toestanden, wilde vrouwen. En ze worden nog 80 ook. Dan denk je, hoe kan dat nou? Maar kijk nou niet daarnaar. Want de Heer zegt, ze zullen beschaamd worden. Ieder zal in het oordeel verantwoording over moeten afleggen maar omdat ze de bron van levend water... weer verlaten hebben. Hij zegt, zij die afwijken... zullen in de aarde geschreven worden. Herinnert u zich iets? Yeshua? Had hij niet in de aarde geschreven? En voor wie deed hij dat? Voor die fariseeërs. En dat waren van die gelovige mannen. Maar toen Yeshua... met hun gesprek... en die uh, zondige vrouw... want het was een overspelige vrouw. Alleen... Jezus had haar nood veroordeeld, want die man die was er niet bij. Want beide dienen gestenigd te worden. En zij vroeg hem naar het oordeel van Mozes om die vrouw te stenigen. Maar hij gaf het antwoord niet. Hij heeft alleen gezegd, wie zonder zonde is, zegt hij, werpt de eerste steen. En daarmee had hij gelijk het gesprek gekapt. Maar daarvoor schreef hij in het zand en daarna ook. Maar die fariseers weten wat Jeremia gezegd heeft, wie er in het zand geschreven wordt zo. En hij schreef gewoon in het zand. Gaat het niet om wat hij schreef? Hij schreef in het zand. En die farisees, die dachten, zo, die is slim. Ja, en ik heb het wel leuk. En uh, zo liepen ze weg. En ze lieten die vrouw bij Yeshua achter. En dan zegt waar gewoon zondag niet meer, zegt hij. Herinner je dit? Het verhaal van de Samaritaanse vrouw? Die had vijf mannen gehad. En de andere die ze nu bij leefde, was nog de man van een ander. Dat was pas een zondige vrouw. Maar die maakte dezelfde ervaring. Maar die kwam wel aan de put. De bron van levend water. Die maakte ook die ervaring met Yeshua. Het zijn parallellen die naast elkaar lopen. En zeggen, hey, dat is mooi, maar het is niks nieuws. Jeremia had het er al over. Dus als hij tegen die fariseeën sprak over in de grond schrijven. Toen dachten ze zo. Want wat je in de grond schrijft. Dat gaat ten gronde. Gaat ook weg. Ze hebben de bron van levend water verlaten. Dat is het probleem. Dan zegt Jezaja, genees mij, ja, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn, want gij zijt mijn lof. Daar zit de hulp van de Heer in. Al zit je in de woestijn, hef je handen op en kom tot de lof van de Heer. Dan zul je zijn kracht zien. Als je loopt te mopperen in de woestijn, dan zal je in je woestijn sterven. Maar al zit je in de diepste ellende van je leven, dan is dit je antwoord van de Heer. Strek je handen uit in een dorenwoestijn. woestijn... Al is iedereen tegen je, wandel naar het verbond van de Heer, dan zal hij je door de woestijn heen leiden het beloofde land in. En wordt geen mopperkond om te zeggen, ik kan het niet, ik heb het niet, het zal nooit wat worden, en hoe moet het nou verder? Nou vier ik de Sabbat en ik ben nog niet gelukkig. Dan zeg je, ja dan moet je de feesten gaan vieren, en dan ben je na die feesten nog niet gelukkig. Dan moet iets aan je hart veranderen. Dan ga je dit doen in slechte tijden, dan ga je de Heer Lof geven. Het woord dat van Jawe tot Jeremia kwam. Nou gaat die echt komen hoor, denk ik. Maak u op, daal af naar huis van de pottenbakker. Daar zal ik je mijn woorden doen horen. We kennen de pottenbakker. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie. Hij was juist bezig met een werkstuk te maken op de schijf. Waar is die pottenbakker mee bezig? Hij ja, gaat een potje aan maken. Een gebruiksvoorwerp. En het moet ook bruikbaar wezen. En hij maakt een potje. Hoe heet die man van die handen? Weet je die naam van die pottenbakker? Niemand? Jongens, jongens, jongens. Door wie zijn we geschapen? Door Jaweh. Dit zijn de handen van Jaweh, van de pottenbakker. Hij heeft u al gemaakt. Ik heb hier een zaal vol potjes. He? Echt waar? Dan moet je dadelijk niet gaan schrikken, want er gebeurt iets met die pot hoor. Maar hij zegt iets heel belangrijks. Hij zegt, ik kom bij die pottenbakker en die was juist met die pot bezig. Mislukte nou die pot zodat die mekaar stort, zoals dat nou eenmaal gaat... met leem in de hand van de pottenbakker, want hij moet het vormen. Die pot staat niet gelijk, die handen moeten dat vormen. Zo is het ook met ons leven. we vormt ons ja, met zijn handen. Dat is zijn Torah. Dan maakte hij daarvan weer een andere pot. Zoals het de pottenbakker goed achter maken. Dus hij heeft je de vorm gegeven. Nou, je struikelt. Kom maar, kom, kom. dan pak die op. Zet die kunnen. Ja, een beetje anders. Die pot die moet nog helemaal gemaakt worden. Het is een beetje slap nog. Een beetje wat. Ge... Maar vader is met ons bezig. Ja, en om ons helemaal te volmaken, had hij uiteindelijk het offer van zijn zoon nodig... dat wij hele gave potten zouden worden. Hij is bezig met potten bakken. Hij is bezig aan ons leven. Toen kwam het woord van Yahweh tot mij, zegt Jeremia... Zal ik niet met u kunnen doen als deze pottenbakker? O, oh, huis Israëls, luidt het woord van Yahweh. Hij zegt, zal ik met jullie niet hetzelfde kunnen doen? Hij zegt, ik vind het een schitterende uitspraak. Zie als leem in de hand van de pottenbakker. Zo zijt gij in mijn hand. Wie? Huis Israëls. Het geldt wel voor ons persoonlijk, maar wij zijn het huis van Israël. Wij met al onze gaven... En de, en de tak die we gezien hebben van de etro, met de etrochter aan, wij zijn een volk die worden de hand van de Heer gevoerd. Er is niemand groter, de ander is niet kleiner, maar we zijn één volk van de Heer en we mogen hier in Abbas dan bij elkaar komen. Als in de handen van de pottenbakker is het huis van Israël. Vind je die mooie die verbinding? Vroeger kon ik de verbinding met Israël niet zien, maar we zijn Israël en als volk zijn we in de handen van de pottenbakker. Het ene ogenblik doe ik over een volk, nou hebt hij het niet over Israël hoor, maar Israël is ook een volk. En over een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitdrukken, afbreken en verdelligen. Dan is die, heb je goed zijn bui over de handelwijze van het volk. Maar bekeert zich dit volk, zoals Nineveh toen de profeet langskwam, waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, maar zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht te doen. Ja, bekeert zich dat volk, dan krijgt vader berouw over het kwaad wat hij wilde doen. Je zegt tegen je zoon, je gaat je echt klappen geven. En hij komt dan naar die zoon toe om die druins oor te geven. En ineens zegt hij, oh, papa, ik heb spijt ook. Oh, dat klinkt goed. Ja, dan gaat hij die klap niet geven. Maar exact hetzelfde verhaal gebeurt hier. Alleen wij hebben geleerd, we gaan onze kinderen niet slaan. Het is maar spreekwoordelijk. Hè? Je kan ook met je mond zeggen dat hij helemaal fout zit. En dat doet bij een kind ook zeer. Als je het gewoon zegt. Dus niet slaan, hè, de kinderen. Een ander ogenblik doe ik over een volk een, en een koninkrijk... de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten. Maar doet het wat kwaad is in mijn ogen... door niet naar mijn stem te horen... dan zal ik berouw hebben over het goede... waarmee ik had gezegd, hun te zullen wel doen. Wie wilde nou nog graag buiten het Torah gaan leven? Toch niemand... Je wilt ook liefst in de liefde van je vader zitten. Je vader heeft het beste met je voor. Nu dan zegt tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zo zegt Yahweh, want het was een zootje hoor in die tijd. Zo zegt Yahweh, ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan. Hier zou ik al van gaan bibberen. Als Yahweh gaat zeggen, ik ga nu een plan beramen, Wat tegen je is. En dan geeft God nog een uitweg. Bekeer je toch in ieder van zijn boze weg. Betert je handel en wandel. Kom gewoon terug tot het verbond. Handel zoals mijn volk dient te handelen. Ga nou niet links van de weg rijden. Of door het rode licht. Blijf nou gewoon zoals ik het gezegd heb. Doch zij zeggen het baat niet. Want wij zullen onze eigen gedachten volgen. Daar komt hij. ...en een ieder naar zijn verstoktheid van zijn boze hart handelen. Zo zegt het volk gewoon. Die profeet gaat toch weg, joh. Moet je tegen de broeders en zusters zeggen... ...wat wij met elkaar geleerd hebben in die afgelopen jaren? Het gaat echt niet makkelijk. Ik heb trouwens de gelegenheid gekregen om van de PKN-kerk... ...wijk 3 een getuigenis te geven... ...waarom we doen wat we doen... ...en waarom we geloven wat we geloven. En ze zetten het nog in de krant ook, wist je dat? Dus zelfs de hervormde kerk die vragen... hoe we nou zo hebben gekomen. Dat was omdat ik dus de achttiende voorganger... in Alblasserdam was. En ze hadden al die anderen ook de kans gegeven. Ze zeiden, ja, ja, nou ook... Uh, ja. Het hele artikel staat er helemaal in. In het bad van de hervormde kerk. En 18 staat verleefd En ze hadden gezegd, hij is de achttiende... en laatste in Alblasserdam. Nou, nou komt de spoedig terug. <laughs> ja, dan komen er dus geen nieuwe meer. Maar ik vond het wel leuk dat de hervormde kerk dat dan toch doet. Hè? Ik had ook het stukje afgesloten met het feit dat we natuurlijk broeders en medebroeders onder elkaar waren. En dat we natuurlijk een boodschap hebben voor onze medebroeders. Dus het was gewoon, uh, ping, het ging zo uh, kwartje viel. We gaan verder met Jeremia. Wil je het nog horen? Ja? Ja, we zegt, ga heen, koop een pottenbakkerskruik. Ga met de enige van de oudste van het volk en van de oudste de priesters. En roep daar de woorden uit die ik tot je zal spreken. Dus hij moet wat over zijn priesters halen en met hem moet hij met een kruik moet hij naar een bepaalde plaats toe. Jeremia. En dan zegt Yahweh, hoort het woord van Yahweh. Zie, ik breng ramspoed over deze plaats, waardoor een ieder die ervan hoort zijn oren zullen tuiten, omdat ze mij verlaten. Dat wordt geen zachte boodschap. Breek dan de kruik ten aanschouwen van de mannen die met u zijn gegaan aan stukken en zeg tot hen. Zo zegt Yahweh ja, de Heerscharen, zo zal dit volk en deze stad aan stukken breken, gelijk pottenbakken schrijven, aan stukken breken, dat niet weder heel gemaakt kan worden. Eén ding is duidelijk, wat gebeurt er met de gemeente, met het volk, wat de Heer dus niet dient. En wat er een zootje van heeft gemaakt en waarvoor hij op het moment staat om ze allemaal naar Babel te sturen. De tien stammen waren al naar Assyrië, we praten hier alleen nog maar over Juda. Het allerlaatste stukje van het volk van Israël zijn uiteindelijk Juda. En de, en de priesters die er een zootje van maken. Dus dit is vlak voor de periode dat ze naar Babel gaan. Zo zegt Jabe de Heerscharen, de God van Israël. Zie, ik breng over deze stad en al haar steden de rampspoed die ik tegen heb uitgesproken. Zoals in de Deuteronomium 28, de eerste 15 versen, de zegen staan voor u. Zo liggen ook de vloeken er. En die gaan wel door tot vers 65, geloof ik. Dat is niet misselijk. Als je dat leest, dan krijg je pijn in je hoofd. Dat staat er ook in, hoor. Dat je in je hersens aangeraakt gaat worden. Je denken wordt helemaal krom. Gek gemaakt. Maar als je dan leest wat die vloek doet... Denk hoe is het mogelijk? Waarom zouden de mensen begeren om iets anders te doen dan Yahweh zegt? Dat kan alleen maar de duivel zijn die ons op een ander spoor wil brengen. Zo ging dus Rome voor... ...in de werken van de duivel... ...en gooide al Gods verbond regels overboord... ...en maakte nieuwe regels. Hervorming, reformatie, die gaan in die lijn voor. Wij komen daar ook uit met elkaar. Dat is niet om te katten... ...maar dat is, we moeten de weg zien die God gaat. We zijn helemaal als christenen de weg kwijt. We moeten alleen terug, zoals de Heer zegt... ...want dan kun je ook weer rekenen op de zegen van Yahweh... ...en niet op zijn vloek. Omdat ze hun nek hebben verhard... Om niet naar mijn woorden te horen, sma Israël, horen is doen. We gaan even naar Brit Gadassia, zeg je dan hè, het nieuwe verbond. Is het ook een nieuw verbond? Het is een verbond wat God gemaakt heeft en die het bezegeld met het bloed van dieren. Datzelfde verbond zit ook hier, maar dan bezegeld met het bloed van Yeshua. Het was een schaduw van dat wat eigenlijk werkelijk is. Dat moest Yeshua zijn. Wij zullen handelen naar wat hij ons geleerd heeft. Yeshua spreekt dezelfde woorden als zijn vader. Hij is geen vreemde zoon. Hij is geen bastaard. Hij is zijn eigen zoon van de vader. Die leidt ons uiteindelijk het beloofde land in. Hij zegt, Paulus, hoeveel beloften van God er ook zijn... al die beloften gelden voor de rechtvaardigen... Er is maar één rechtvaardige, dat is Yeshua. Al Gods beloften die verbonden zijn aan Torah... die zijn voor Yeshua. Want hij was de enige die als een rechtvaardige geleefd heeft. Wij zijn degene die overtreden hebben. Wij zijn door de genade van God... mogen we ons op Yeshua richten. Hij was rechtvaardig. En vader zegt, ik zal die rechtvaardigheid aan je toerekenen... maar bekeer je en ga naar mijn verbond leven. Al Gods beloften, welke er ook zijn... zijn in Yeshua... Ja. Daarom is ook door Yeshua het amen. Want Hij zegt ja en amen op het verbond van God. Hij doet het voorkomen. En dat is tot eer van God door ons. Vind je dit mooi? Wij leven gewoon zoals Yeshua leefde naar het verbond van Vader Jahweh. Hij nu die ons met u bevestigt in de gezelden. Hier spreekt Paulus. Hij heeft het over onze discipelen en de. Alle discipelen die gemaakt waren. Hij zegt, hij nu die ons, Paulus en zijn discipelen, met u, dat zijn wij, ook de discipelen, bevestigt in de gezalfde Yeshua, en ons heeft gezalfd, is. Dus hij die Paulus en de discipelen heeft gezalfd, heeft ook ons hier in Alblasserdam gezalfd. Hoe bent u gezalfd? Hoe wordt u gezalfd tegen beeld van zalfolie? Heilige geest. Hoe is de heilige geest in ons binnengekomen? Nee? Ik, ik heb de heilige geest. Echt niet waar. Dat woord. God is geest. Wat God in zijn geest heeft... dat brengt hij onder woord. Dus wat wij kunnen kennen van God... is zijn woord en zijn geest. Maar God kunnen we niet zien. God is geest. Wat hij in zijn geest heeft... brengt hij onder het woord. Zijn woord is zelfs vlees geworden in Jezua. Want zo werd hij verwekt in Maria... Maar datzelfde woord krijgen wij in onze oren. En omdat we het verstaan, ontvangen we de geest van God in ons. Pas als we het verstaan en het gaan doen, handelen we in de geest van vader Yahweh. Dus je zal aan iemands handelen moeten zien of hij de geest heeft of niet. En als hij zegt dat hij de geest van Yahweh heeft en hij gaat andere dingen doen, dan moet je zeggen, hé hey, broeder... Je bent door een andere geest benaderd die je verkeerde dingen laat doen. Dan kan je zeggen, oh, daar ben ik blij mee. Zo kan je een broer redden van de dood. Want vader houdt zich aan zijn verbond. Dus hij dan, die ons en u bevestigt in Yeshua, heeft ons gezalfd. Dat is God, heeft ons gezalfd. Met zijn woord en daardoor hebben ze een geest ontvangen. Die ook zijn zegel op ons drukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Wie van ons heeft zekerheid uit zijn gevoelens... Helemaal niks. Wij hebben gezekerheid omdat we horen en het geloven. En dat houden we vast. We lopen met ons hoofd in de hemel, ook al lopen we in die rommel op aarde. Dat is nog even woestijn. Dadelijk is het beter. Het laatste stukje. Yeshua die antwoordt en die zegt tot hem, even een andere geschiedenis. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. Yeshua is dus het vlees geworden woord van vader. Hij is volkomen één met zijn vader. Hij is niet Yahweh, hij is de zoon van Yahweh. Hij is volkomen één omdat hij denkt als zijn vader... omdat hij spreekt als zijn vader... en dat hij handelt zoals zijn vader het wil. Volkomen één. Hoort u erbij? Dat moet nog blijken. Denk je al als vader? En spreekt u al als vader? En handelt u al zoals vader het wil. Op dat moment word je volkomen één met Yeshua en met de vader. Dan krijg je geen drie eenheid. Dat is wel leuk, hè? Dan krijg je een multi multi-eenheid. Want alle die door het geloof in Yeshua verbonden zijn en naar zijn wegen wandelen... zijn één met de vader en de zoon. Wij zijn volkomen één. En als er iemand fout gaat, dan zeggen we, kom erbij. Stop met die fouten. Kom erbij. Gaan we naar het verbond leven. Dus je voorkomt geen geen eenheid hè? Wij hebben een multi-eenheid, omdat we door elkaar verbonden zijn met Yeshua en verbonden zijn met Yahweh. Zo zijn we het volk van God op aarde. Indien iemand me lief heeft, hij zal mijn woord bewaren, mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dat doet hij door de heilige geest. En die heilige geest is in overeenstemming met het woord en zeg iemand, ik heb de Heilige Geest ontvangen... al staat hij te schudden bij het leven... en hij overtreedt de woorden van het verbond... dan zeg ik, denk niet... totdat de Heilige Geest is. Je hoeft niet te zeggen dat het de foute geest is... maar het is niet de Heilige Geest, zeg je dan. Want dan zou je je anders gedragen. Dit heb ik tot u gesproken... terwijl ik nog bij u blijf, zegt Yeshua. Maar de trooster, de Heilige Geest... die de Vader zenden zal in mijn naam... die zal je alles leren en je te binnenbrengen... Al wat ik, Yeshua, gezegd heb. Hoe brengt God alles te binnen? Wat brengt hij bij je te binnen? Wat ik u gezegd heb. We moeten dus de woorden van Yeshua horen. Dat hele verbond wat God gemaakt had, het doel daarvan was Yeshua. Totale vervulling daarvan. Alles wat het verbond eist zit in Yeshua. Dus hoe brengt hij met die heilige geest bij ons dat binnen? Alles wat Yeshua gedaan heeft. Aan wie anders kunnen we nou ons vasthouden als aan Yeshua? Als zou je soms denken dat we alleen maar de wet preken, dat is natuurlijk niet waar. Centrum van de hele Torah is Yeshua. Maar dat was al onder het oude verbond. Want dan keken ze uit naar Grote Verzoendag. Daar moet ook een lam geslacht worden. Al die offers die waren Yeshua in schaduwbeelden. We kunnen dus door de feesten en de offeranden zien wat Yeshua in werkelijkheid is. Maar dat betekent niet dat we het verbond wat daar aan de grondslag ligt weg kunnen doen... ...omdat we nou zeggen, nou hebben we Yeshua. Dat moet er maar blijken of je naar het verbond handelt. Dus de trooster, de heilige geest, die zal vader zenden in de naam van Yeshua... ...en hij zal je alles leren en te binnenbrengen wat ik, Yeshua, je gezegd heb. Lieve mensen, tot slot dit. Want ik wil dadelijk met u nog een beker wijn drinken en een stuk brood breken... Laten we luisteren wat er over gezegd is. Yeshua die zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dus je zal erbij moeten zijn als we wijn drinken en brood breken om met elkaar te getuigen van de belofte van de Heer. He? Wat zegt hij? Als je mijn vlees eet mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende vader Yeshua zendt. Ik leef door de vader. Zo zal ook hij, broeder en zuster, die mij eet, leven door mij. Het is een belofte. Ook al zit je ziel helemaal in de knoop. Hij zegt, als je dat doet, zegt hij, je zal leven door mij. Jezus dan zegt tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij. Dat is een negatieve voorloper, hè. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt. Het gij geen leven in uzelf. Twee keer negatief is positief, hè? In algebra. Dus, tenzij het, eet het vlees en het bloed eet en drinkt, heb je geen leven. Dus als je het niet doet, geen leven. Als je het wel doet, zegt de Heer, heb je leven. Praten we nou over leven? Nee, we praten over eeuwig leven. Eeuwig leven is alleen bij vader. Dat is Zoe. In de grondtaal. Dus als we bloed drinken en vlees eten van Yeshua. Hebben we leven. En dat is het leven wat alleen vader geeft. eeuwig leven. Ook al zullen we sterven. We zullen leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Heeft eeuwig leven. Er staat niet hij zal het krijgen. Als hij het niet meer doet. Dan laat je de bron van leven los. Want vader wil dat we gemeenschap hebben met brood en met wijn. Dus wegblijven bij brood en wijn... is eigenlijk onmogelijk voor de broeders en zusters. Hij zegt duidelijk... vlees eet, bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Prijs de Heer. Want mijn vlees is ware spijs... en mijn bloed is waarlijk dank. Hij stierf voor ons. Zijn lichaam werd verbroken... Ja, opdat wij zouden leven. Ik wens u een grak sameach. Een fijn feest... Want het is ook een heerlijk feest om deze achtste dag te gedenken dat we dadelijk in eeuwigheid met hem zullen zijn. Amen. Prijs de heer.